Koning. Met mevrouw Wigbold. Dag mevrouw Wigbold. Uw man heeft hoofdpijn. Mijn man heeft dysenterie. Dysenterie? Hij hmm. moet alsmaar naar het toilet. Ja, dat heb je met dysenterie. Wenst u mij sterkte? Dank u. En zegt u mij dat u zich geen zorgen maakt. Wij nemen het zolang wel waar. Ik zal het doen. En beterschap natuurlijk. Oh dank u. Dag mevrouw Wigbold. Dag meneer Koning. Zal ik het van je overnemen? Geen je maar naar boven, Joop. Hoe was het in Münster? In Münster was het... Uh, uh, leuk. Hmm. <laughs> ik vertel het straks wel. Als de anderen er zijn. Kom jij s'avonds nog wel eens op straat? Niet zo vaak. Soms. Vind jij het nou ook zo luguber geworden? Het is niet meer wat het vroeger was. Ik ga tegenwoordig maar op de fiets als ik ergens naartoe moet. <laughs> de post. Geeft u maar. Dank u wel. Morgen. Dag Maarten. Dag Bart. Moet jij dat nou doen, de post sorteren? Ik vind dit het mooiste werk wat er is. Als je even wacht, dan krijg je je stapeltje mee. We moeten trouwens eens praten over de vervanging van Bekenkamp, want dat loopt spaak. Zou Ati Wals of Dieke Brandsma dat niet samen met Tjitske van den Akker kunnen doen? Misschien zou dat wel kunnen, maar dan kun je dat toch beter met Huub bespreken, want die gaat daarover. Is Wigbold weer ziek? Maarten vroeg zich net af of Aati of Dieke niet samen met Tjitske... van een akker het werk van Bekenkamp zouden kunnen overnemen. Hallo, Hans. Hans. Zal ik dat eens met Aati bespreken? Als je dat doen wilt. Wie zorgt er eigenlijk voor het aquarium van Bekenkamp? Doe jij dat? Ja, dat doe maar. ik. Mooi. Hier is jouw post, Bart. Dank je. Uh, Huub, zullen we daar straks nog even over praten? Dat is goed. Goedemorgen. Meneer Vries. Meneer Wigbold heeft gebeld dat haar man ziek is. Dank u wel, meneer. Als goud komt, wilt u dan vragen of hij voor de koffie zeugt? Jawel, meneer. Dank u wel. We zullen u nog missen. Dank u wel, meneer. Sans livre. Ténèse. Abri. De la rue. Roland, Cuisinier, Bouvier, Ravier, Vergniaud, Sigo, Touvenot, Karl, Kretsch, Slovacevichova, Slovacevichova, <laughs> Zonder Egger, Aix-en-Provence, November. De methode géographique... etnologie aan Europa. Dag Maarten. Dag Ad. Hoe is het gisteren gegaan? Ik heb met Guntherman afgesproken dat wij in het najaar een dag met de mensen die op het boerenbeschrijvingsonderzoek zitten naar Münster zullen komen om over ons en hun onderzoek te praten. Het zou goed zijn als jij daar ook bij was. Voor de continuïteit. Ik wil er straks over vergaderen. Hoe stelt hij zich dat voor? Informeel. Ik krijg net het verzoek om in november een lezing te houden in Aix-en-Provence. Hm. Ik ben even hiernaast. <klaars> Morgen. Ik wou na de eerste koffie even praten over Münster. Hoe was het? Leerzaam. Um, uh, Tjitske, zou jij met Ati Wals of met Dieke het werk van Bekenkamp willen overnemen? Jawel. Nee, nee, nee, nee nu nog niet. Uh. eerst nog met uw pasteurs bespreken. Goed. Dag Frits. Hallo. Uh, je hebt gehoord? Na de eerste koffie. Hoe ver ben je nou met Wees? Uh, het schiet wel op. Ik vraag dat omdat Gert geen kans ziet om voor 9-1 een artikel te leveren. Ik denk dat me dat wel lukt. Ik dacht er ook over om daar dan een speciaal boedelbeschrijvingsnummer van te maken. Jij over Wees, Rie uh. over muziekinstrumenten en Lien over beschilderde meubelen, als die daar kans toe zien natuurlijk. Dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Telefoon voor ja, je. Ja, zullen we daar aansluitend op het gesprek over Münster over praten? Goed. Wie is het? De Vries. Meneer De Vries. Ach, meneer, hier zijn een meneer Smit en een meneer De Rook voor u, meneer. Stuur ze maar naar boven. Naar de kamer van meneer Balk. Ik kom ze tegemoet. Dank u wel, meneer. Ik ben even op de kamer van Balk. Zou jij de rest van de afdeling willen waarschuwen? Ik ben koning. Smit. De rook. Zijn die trappen van u allemaal zo hoog? Allemaal. We gaan maar even in de kamer van Balk zitten. Uh, wilt u misschien een kop koffie? Graag. Nou, uh, wel graag. Dan haal ik dat even. Gaat u van zitten en bekijkt u dit. Ik heb voor u allebei een overzicht gemaakt van het werk dat door juffrouw Bavelaar gedaan wordt. Cultuurcentrum Directie Secretariaat. Goedendag. Met koning? Mag ik meneer Nelissen van u? Ja, natuurlijk, meneer koning. Nog een blikje, alsjeblieft. Ik zit boven. Dag Maarten. Hoe gaat het met u? Goed. En met jou? Ook goed. Heb je even tijd? Voor u heb ik altijd tijd, dat weet je. <laughs> heb jij ook een uitnodiging voor X gehad? Wat is er in X? Een conferentie over de geografische methode. Wie spreken daar? Sans Livre, Tenez, Abri, De La Rue, Rollin, Cuisinier, Bouvier, Ravier, Vergnot... Sigo, Tuvenhul... Dat ja, zijn we wel de grote daar. En van ons Karl, Kretsch, Slovacevichova, Zonderregger... en ik, als ik het doe tenminste. En niet zijnde. En Horvatich. Nee, en ook Gunterman niet. Maar dat is toch merkwaardig. Dat is merkwaardig. Ik weet niet wie dat uitgezocht heeft. Er zit daar een Nederlander. Misschien dat hij dat op zijn gebeten heeft. Kent geen. Hij is een keer hier geweest. Maar je had natuurlijk beter Klee, en jou kunnen nemen, want jullie spreken Frans. Dat denk jij tenminste. Iedereen met jullie spreekt toch Frans? <laughs> nee, wat doet je nu? Um, ik ga ze schrijven dat ik alleen kom als ze jou ook uitnodigen. Als je daarmee instemt tenminste. <laughs> als uw verzorger. <laughs> Juist, <laughs> uh, een klein ogenblik. Uh, wanneer is dat precies? 25 tot met 27 november. Kan ik? Ik moet iets verzetten, maar dat is geen bezwaar. Uh, schrijf jij dat maar. Ik verheug me erop. Mooi. Ik bel je nog. Dag Jan. Uh, dag, Martin. Université... Ex-en-Provence. Heb jij dat gelezen? Ervengrim... Hm. De Erven Grim. Uw recensent heeft in zijn overigens zorgvuldige bespreking van mijn boek... Wie is die man? Blazen, dat is een leerling van Altblas. Men is om zo te zeggen razend ja. op het AP Bertha-instituut. Dat komt echter niet door snieren ja. mijnerzijds aan hun adres, maar door, ik moet hier psychologiseren, schuldgevoel. Aan hun adres, maar door, ik moet hier psychologiseren, schuldgevoel. Hebben jullie die man tegengewerkt? <laughs> Zegt hij dat? Aan het slot... In dit licht is het zeer begrijpelijk dat ze mijn poging om een brug te slaan... hebben afgewezen en die ook vanaf het begin af hebben getracht niet te wasbomen. Ook vanaf het begin af hebben getracht niet het wasbomen. Dag Maarten. Die man is een blaaskaak. Dag Lien. Maar hoe komt hij daarbij? Die man kwam hier anderhalf twee jaar geleden met de mededeling... dat hij een handboek over ons vak ging schrijven. Hij had nog nooit iets gelezen. Nooit enig onderzoek gedaan, maar verwacht dat ik hem daarbij zou helpen. Ik heb hem toen in zijn gezicht uitgelachen, verder heeft hij alle medewerkingen had. Het hmm. is trouwens een waardeloos boek. Compilatie van uittreksels uit verouderde literatuur met een sausje Elias erover. Hmm. Zeg dan tegen de Vries dat hij die, die man er niet meer in laat. Die man komt niet meer. Maar als hij komt. Uh, mag ik die uh, krant houden? Die kun je houden.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 Blazen Blazer, Amsterdam. Monsieur, en réponse... à votre lettre die hier... ...quelque jour... ...je vous informe... Dag Maarten. Daar gaat Blazer heeft een ingezonde brief tegen ons geschreven. In al die jaren dat het instituut nu bestaat... ...hebben we niet meer afgeduift... ...en niet tegen de kaart ...snoeven uit steeds... <laughs> ...over trivialiteiten... ...zoals het met, met, met, met, met Blazen en dorstvlegels in dit is begrijp dat ze mijn poging op mijn rug hebben afgewezen. Van begin af heb ik het tracht dwarsbomen. Aanblazen Amsterdam. Wat doe je daar nu niet mee? Niets. Hebben jullie dat gelezen? We lezen het net. Als je het van blazen bedoelt, tenminste. Dag Gert. <lacht> Dag Tjitske. Goedemorgen. We moeten daar niet iets tegen doen. Wat zou je er tegen moeten doen? Trachtstuk. Terugschrijven. Dat, dat heb jij toch al gedaan? Maar niet in de krant. Bertin uh, is toch zeker veel belangrijker. Maar denk je niet dat dit ons kwaad doet, nu met, met al die bezuinigingen? Ik vind maar het alleen maar leuk. Dat zou ik geweldig leuk vinden, maar ik ben bang dat blazer ons daarbij niet kan helpen. Zal ik het dan maar uitknippen voor het <laughs> Doe dat maar. Denk je echt dat het geen kwaad kan? lijkt me uitgesloten zulke dingen gaan heel anders. Met Koning. Met Ritsaert. Ritsaert. Heb jij die brieven de NSC van zaterdag gelezen? Ik heb hem net gelezen. Dus ik hoef hem niet op te sturen? Nee, dat hoeft niet. Wat is dat voor vlerk? Het is een vlerk. En het is nog onbeschoft ook. Ik begrijp niet dat het nieuwe rot zoiets opneemt. Tannek en ik hebben er serieus over gedacht om ons abonnement op te zeggen. Dat is erg aardig. Zoiets neem je toch niet op? Het is natuurlijk in de eerste plaats een reactie op de bespreking van zijn boek. Als ik redacteur was, zou ik zoiets weigeren. Wees maar blij dat je redacteur bent. Ik ben blij dat je het zo opneemt. Tijd voor ons huisje, Maarten. Hoogtijd. Hoe gaat het verder? Druk. Ik ben bezig met een geschiedenis van het vak voor een uh, Zweeds tijdschrift. En uh, moet ik najaar een lezing houden in... X? En ik hoor dat je ook een lezing houdt voor de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis. Ook nog? En dan beweert zo vlerijk dat je niks uitvoert. Hij weet niet beter. Dus ik hoef het echt niet op te sturen? Vernietig het maar. Wanneer kunnen we even praten over de commissie pastoors? Zo meteen. Ga, ga maar voor zitten. Ik maak even deze brief af. Avec tous mes sentiments respectueux. En koning. Ja, de commissie pastoors. Volkstaal is inderdaad uit op die kamertjes boven. Dat dacht ik al. Ik heb dat eens geïnventariseerd, maar bij ons zijn vijf mensen die een eigen kamertje willen hebben. Vijf? Richard? Rie? Rie, Rie, Rie heeft, toch, heeft toch een eigen kamer? Jawel, maar daar staat het bureau van Freke. Die zit daar wel eens. Mm -hmm. uh, Gert, Lien en ik. Juist. Dus we komen nog drie kamertjes te kort. Heel goed. Als het me niet betekent dat jullie er ook gaan zitten. Waarom eigenlijk niet? Omdat ik dat niet goed vind voor de afdeling. Ik vind het best als iemand zich van tijd tot tijd terugtrekt, maar zijn basis is hier. Mm -hmm. Maar als uitgangspunt voor de onderhandeling is het natuurlijk... Voortreffelijk. Het is een concessie van ons als we er niet nog drie bij vragen. Dat was het? Ja. Dan ga ik eerst maar eens koffie drinken.